Om winning van de steenkool mogelijk te maken legden de Nederlanders een spoorlijn van 150 kilometer aan. Bij de mijn verrees een stad met huizen voor arbeiders, een hospitaal en een mijnbouwschool. De mijn sloot pas in 1998. Indonesië hoopt dat de voormalige mijn, die in een prachtig natuurgebied ligt, een nieuwe toeristische trekpleister zal worden.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 De explosieve opruimingsdienst heeft de omgeving van een politiebureau in Den Haag urenlang afgezet nadat iemand er een granaat naartoe had gebracht. Het explosief had de man met een magneet boven water gehaald en de visser bracht het daarna op zijn scooter naar het politiebureau. De agenten daar schakelden meteen de EOD in die het gebied rond het bureau ruim afzetten. De granaat is op het strand tot ontploffing gebracht.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 the wind If only you changed the course of time.